luister je, hey zij podcast en het belangrijkste ook. Volleybal tweede klasse F regio West. Dan kunnen we kunnen dit seizoen nog kampioen worden dit is seizoen 4 had met 5 van Koninklijke Kampioenschap met Koert de Keizer en Bouke Smit. Hey. En Bouke Smit, hoe gaat het met jou als mens? Ehm uh, ik heb niet zoveel te melden. Oh nee. Ehm uh, nee. Nee, ik eh uh, ik heb het onwijs naar mijn zin op mijn werk en eh uh, doe dat af en toe een beetje veel en eh uh, <laughs> verder eh uh, ja nee dit, dit is niet echt iets gebeurd dat eh uh, nee sorry He, heb je al een volleybalclub ik heb nog steeds geen volleybalclub heb je al nee. meegedraaid nee heb ik ook niet ik had wel gepland ehm um, maar eh uh, mijn werk liep wat uit waardoor ik zoiets had van komt de andere keerje wel en dat heb ik vervolgens niet eh uh, niet gepland Pauke slecht hè keetje shit ik hè jongen Ja. Sorry. <laughs> ja, nou excuses en rectificaties aan eh uh, Zo Voco en eh uh, wat stiek weer Malde. Ja. Ja, ik eh uh, ik ben begonnen bij eh uh, niet niet Zo Voco, maar Focasa. Vo in ja, Focasa, thank you. Zo Voco is eh uh, iets anders. Bij ons in de buurt geloof ik. Ja. Ja. Eh Oké. We hebben al geklopt of was dat eh uh, Sorry? We hebben er al geklopt? Ja, dat was ik was ik zelf eh uh, oh. terwijl ik aan het nadenken was. Ja, sorry. Sorry. Dat helpt als ik op het hout klop dat dan vallen de ideeën eruit. Ehm uh. um, en hoe is het bij jou? Ja, wij zijn begonnen met eh met de verbouwing. Oké. Okay. Ja, onze garage wordt de, onze keuken. Heb ik misschien al mm -hmm. verteld hè, ja. Ja. Ja, en, uh, ja aan mij wel, nou, maar dan ja, luistera je niet. Nee, ja, nee, dat eh uh, dus eh uh, ehm um, we hebben een keuken besteld die staat al in stukjes eh uh, bij ons in de garage. Oké. Okay. Eh uh, wij zijn er begonnen met eh uh, verbouwing. Dat wil zeggen vooral mijn schoonvader. Ja. Yeah. En die eh uh, die begon vol goede moed aan een verwarmingsbuis te demonteren waarvan oh hij dacht God, ik zie wat aankomen. Ja, of niet. Eh ja. waar waar waarvan hij dacht dat er geen water meer in zat. Ehm um, er zat nog wel water in. Yes. Dus er kwam een flinke spuit water uit eh uh, over eh uh, gedeeltes van onze nieuwe keuken. Die oh direct of dit nou gewoon een spangplaat met een plasticje oh. erover hè, het is heel sec bekeken. Eh uh, dus we hebben als eh uh, waterschade dat, <laughs> voordat de keuken eruitbraat in staat. Oh wow. Ja. Dus eh uh, we hebben even geïnventariseerd wat er allemaal uh, stuk is. Ja. Yeah. En eh uh, dat eh uh, gaan we even moeten stellen. Het valt mee. Het zijn vooral eh uh, uh, voorpanelen, dus eh uh, eh uh, de, de, de deur van de voor de vriezer en de deur van de koelkast. Ja. Yeah. En volgens mij het paneel voor de vaatwasser uit mijn hoofd. Oké. Okay. Ja, het uh, het is te overzien. Maar een een een eh uh, een laderkast die is vraagt gestiefd. Uh, maar eh uh, ja, liever niet natuurlijk. <laughs> nee, daarom. Ja, nee. dus eh uh, ja, ik ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje geschrokken was voor zeg maar het is een keuken, weet je wel? Dat is niet onwaarschijnlijk dat er een keer water overheen gaat. Nee, dat zat ik me net te bedenken van het is wel een beetje raar dat een keuken niet tegen water kan, maar ja. het is natuurlijk Ja de de buitenste delen van een keuken kunnen over het algemeen wel tegen water natuurlijk. Ja. Want ja. dit waren dus vooral buitenste delen. Nou ja. Oh ja, ja. Yeah. Ja. Wel dat er sommige van die panelen die hebben wel even in een in een plasje water gestaan, dus ik dat snap ik dan wel ergens op zo, maar ja. Ja. Ja. Nou ik, ik ik was er ook een beetje van geschrokken, maar ik goed, ik ga het oplossen en eh uh, komt vast allemaal goed. Uiteindelijk komt het allemaal goed, denk ik. Alles komt altijd goed. Maar eh um, uh, uh, ja. en en is er al een eh uh, want uh, ik weet toevallig want ik ben wel eens bij uit geweest dat er mm -hmm. een een stuk muur uit moet denk ik. Ja, dat gaan we als laatste doen. Eh uh, okay. we gaan eerst eerst de keuken helemaal plaatsen. Ja. Yeah. Dat dan we gaan eerst uh, stucen en dan de keuken erin zetten. Ja. Yeah. Dan sluiten we dat stukje af. Hm mm hm. Dat een beetje halverwege de garage. Dan breken we de rest eruit. Oké, okay. zodat we zeg maar altijd nog keuken in het huis hebben. Dus juist. Dus er is een overloop. Ja, dus er het is een kleine periode in het, dat we twee keukens hebben. Lekker. Ja. En eh uh, ehm um, is dat een dragende muur of niet? Nee, nee, nee, nee. Okay. het is gewoon een uh, tussenmuur. Het is wel beton, dus het wordt wel eh uh, hard werken. Heb ik al over gegeven. Ja, goed buffelen. Ja. Ja. Dus eh uh, nou tegen die tijd moet je misschien wel even langs komen. Ja hoor. Want je hè. weet dat ik goed kan klussen. Nou ja. ja. Dus deze spierpijn van dat vorige uh, gat dat ik gefeld heb. Ha. Ja. Nou, nee, was ik niet waar. Nee, dat is waar. Toen net zat ik lekker Gronies zat. zat ik thuis met DC. Ja. Dus ja. ja, dat is een beetje wat nu eh uh, gaande is hier. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. En kom je dan nog een beetje aan volleybalen toe eh? Uh? Nou, ik ben eh uh, tegenwoordig aanvoerder. Oké. Okay. Ja, Ronald die zei eh uh, eh uh, weet je wat? Het is wel vermoeiend geweest. Ik heb het wel uh, ja. genoeg gedaan. Het is goed recht. Toen zei ik nou ja, lukt het wel. Mooi? Ja ehm um, dat wil zeggen dat ik dus nu een eh uh, ik wou zeggen een handtekening zet, maar het is letterlijk op een knopje drukken op het af, uh, aflopen op het wedstrijdformulier. Uh, ja. Het eh uh, ja. En ik moet de DBR van tevoren invullen. Eh ja, spannende shit. Ja, en en eh uh, ja, vroeger was dat echt een handtekening hè. Dat, ja, uh, ja, moet je zeggen echt achter, ja. Dat je oh, echt zo zo een twee niet doordrukvelden waar je dan zeg maar de groene ja. mocht dan nou het uitspelende team en de roze blijft dan thuis of zo en dan witte ging dan naar Nevobo of zoiets of zoiets. Ja. ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, ja, het is gewoon uh, ja. En bevalt die rol? Ja, is prima. Ik was eh ik was natuurlijk al een soort van leider in het veld. Ja, mm hield -hmm. <laughs> ze kalm. Ja, dus eh uh, nou, dan doe ik het ook maar buiten het veld. Ja. Zo veel verschil maakt het niet, dacht ik. Nee. Maar goed, ik denk dat jij wel een goeie bent. Ja, nou, ik denk ook ook wel dat ik het kan, anders had ik mezelf niet opgegeven. Ja, waar ook geen tegenkandidaaten, dus dat lijkt me ook een goed signaal. Ja, dat is officieel dat niemand er zin in heeft om nog ja. wat extra's te doen of dat jij het gewoon goed doet. Ik denk ja, ik had wel zo'n gelijk. Ik denk die eigenlijk. Dictatoriaal eh uh, Ja. <laughs> ja, autocratisch. <laughs> ja. En en heb je al weer een nieuwe bijnaam, de führer ofzo? <laughs> ik heb natuurlijk gewoon de keizer dus wat dat betreft eh ja. uh, Oh okay. ik dat is dan niet vinden je maar er in, in ieder geval ja, ja. ik eh uh, ik begon al gewoon beslissingen te maken zonder te overleggen. Ik denk van het is goed. De ja, dat ben een aanvoerder voor toch? Ja, precies. Daarom. Ze ja. rapte bovenop gaan zitten. Roze inspel shirts. <laughs> oh, inspel shirts, zo'n goed idee. We hebben binnenkort hebben uh, Halloween. The Kaiser's bitches. Goed, dat zijn bitches. Dat is wel leuk. Het is bitches. <laughs> Kort and the rest. <laughs> ja. <laughs> Ja, eh uh, ja binnenkort goed, hebben we Halloween feest op switch Saturday de 29e oktober. Ja. Ehm uh, dus ik had al wat aan mij gezegd. Ik moet het regelen even eh uh, outfits. Ja. Yeah. Dus ik dacht ik koop even voor die vampiertantjes, dan noemen we ons zelf heren v. en dan amp tussen haakjes hier. Heren hier, heren v. Haakjes openen, amp, haakjes sluiten yeah. hier zo een mottrapje. Hij, hij komt bij mij niet zo binnen. Misschien moet ik hem zien. Ja, wacht. Het is vampier, alleen dan hop dus uh, haakjes, ja. Dus het is het is heer en ja. vier, heer vampier. Ja. Ja, nee, niet snap ik hem. Ja. Nou. Het het ja, het helpt wat van het grapje af als je Ja, uitkomt. als je het drieje moet uitleggen dan is het net eh uh... het, het spijt me oprecht voor ah. mijn gebrek aan intellect. Ja, het is dat gewoon het een kutgrap te... misschien zo. Dat... Ja, dat, dat ook. Ja. Oké. Okay. Nice. Dus ja. switch Saturday eh uh, ja. 29e. Ja, 9 oktober. Uh, als je kan eh uh, lekker langs komen. Ik ja. neem aan in Nieuw-Welgelegen. Eh uh, uh, ja, we spelen in Nieuw-Welgelegen. Feestje is eh uh, bij de Zwaaluw tegenover in de kantine van eh uh, de voetbal okay. en de hockey. Ja. Maar kan je op Nieuw-Welgelegen nou alweer koffie of of of een drankje krijgen of? Eh uh, ik denk dat wij op op switch Saturday eh uh, dat er iemand van het bestuur staat met een koffiekan. Ja. Ja eh ik kan er niks meer kopen zeg maar eh uh, als inder zit geen geldtie meer. Dus vandaar dat wij eh oh, uh, voet aan altijd gewoon op maandag en donderdag eh uh, de straat oversteken. Ja. Yeah. Dat is ook even een okay. van de belangrijke taak die ik heb als aanvoerder is tegen tegenstanders zeggen: "Hey, als je nog een biertje wil drinken." De overkant. Over naar, ja. naar de overkant. Ja, precies. En hoe is het gegaan de afgelopen weken? Wat fijn dat je dat vraagt. Daar. Heb je een, een dagboek voor je neus eh? Uh... Nee. Nee, wat Maar, maar ik ik eh uh, in de ik doe het al even. <laughs> dat schilt. Eh yeah. uh, we hebben eh uh, uh, nou het wedstrijd gespeeld sinds laatstkeer wat we elkaar gesproken. Ja. Yeah. De eh uh, eerste was eh uh, Bonnie uit. Oké, okay, vertel. Ja. We hadden sowieso natuurlijk fijne herinneringen aan eh uh, aan Bonnie uit. Wat ik mm -hmm. dat we daar speelden was eh uh, de laatste wedstrijd voor de lockdown. Het <laughs> was echt eh uh, toen zo om 11 uur uit mijn hoofd of om 12 uur zou zeg voor maar de boel weer op slot gaan. Toen ja. zijn we gaan naar die wedstrijd ze we doen echt echt naar de kantine gesprint en hebben echt gewoon zo'n tafel vol vol met bier gezet zo gewoon. Ja, <laughs> gewoon kunnen ze blijven aanvullen. Ja. Ja. <laughs> tot het eh tot het op was. Mm -hmm. Dus eh uh, ja, dat was bracht fijne herinneringen terug. We hebben nu weer ja. uh, gewonnen 3-1. Ja. Eh uh, wel eerst zet verloren. Oké. Okay. Begon een beetje slap weinig beleving. Ja. Eh uh, 25-13 verloren. Ja, dat mag. Stel pittig. Uh, ja. En hoe zijn jullie daar dan uitgekrabbeld? Ja, omdat de telefoons regelijk slapje in je face. Ja, eh ja, uh, zij hadden ehm um, een relatief kleine diya en een kleine passe lopen en eh uh, ik kwam er in aan het einde van de eerste helft en ik kon daar er een beetje overheen slaan, dus dat was lekker. Dat dat bracht ik wel een Kijk, beetje ehm um, jij kon de punten maken. Ja, ja. Ik ik ik kon me er, ik ik viel ook lekker in en eh uh, ik heb set 2 en 3 ook gespeeld. Hm hm. Dus dat was ook wel Ja, sorry Bed, maar dat eh uh, eh uh, hè. Dat was misschien wel net een beetje het het verschil in eh uh, Ja, maar soms heb je slagkracht. dat nodig. Ja. Soms kan net zo'n ene speler kan het verschil maken en dan andere wedstrijd is dat natuurlijk Berta. Precies, daar nee, zeker ja, zonder gekheid. Dat eh uh, eh uh, ja, nee, het is een geduchte concurrent hoor, maar eh uh, ja, dat was net ehm uh, net het verschil denk ik. Inderdaad, als je dan een paar lekkere aanvallen hebt, dan kan je zo de rest van het team op eh slepen naar nee. Ja, ja natuurlijk en... er was zo'n mooie uh, ja. Goed slaat altijd met een soort er zit een soort boog in en dan landt hij midden op de ja 3 meter ergens uh, in het midden. Ja, ik weet niet hoe ik het moet moet omschrijven, maar er zit altijd een beetje topspinnen aan en ja. Ja. Lekker. Ja. Er zat er wel een paar streepjes bij deze keer hoor. Dat was oh, uh, ja ja, ja ja ja ja. Ik stond niet. Oké, oké. Te lang weg geweest. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> jo, je moest eens weten. Is tweede klas want heel al een niveau. Ja. Uh, ja. <laughs> Waren er twee invallers? Ehm um, okay. Wouter die was afwezig, Wouter Jumpy en eh ja. uh, Daniel had coronas. Ah, want ook dat word. begint weer. Ja. Dus we moesten eh uh, twee middels erbij hebben. Lekker. Uh, want we hebben Alex eh uh, nu vol tijd als midden. Weet je het wel? Oh, nee. Nee, ja, nee, dat is nee. niet dat hij fulltime was. Nee. Die is uh, ja, die is nu echt eh uh, die heeft besloten in safe voor het team wat die eh uh, dat hij eh uh, Op binnenwil ja, kan hij ook zijn uiterlijk het beste gebruiken hè. Is wel zo. Je aanstaren en zo bang maken. Ja. Ja. Hoef je niet te passen, want het mag die ja. er gewoon uit achterin. Ja. Iedereen beter. Ja. Dus eh uh, hey, dat is eh uh, ja, daar Ik zijn alleen, alleen maar winnaars. Ja, ja. louter winnaars. Ehm ja. um, maar goed, uh, hij was dus de enige uh, aanwezige midden en eh uh, Edwin uit Heren 3 die staat nog bij ons ingeschreven aan het begin van het seizoen. Eh uh, ja. dus ja. die hebben we meegevraagd en eh uh, overigens Martijn ook tegen 3, maar die kon niet. Nice. Eh uh, dus Roger het heren 5 ook meegenomen. Ja. En eh uh, ik moet zeggen dat vooral Geert als een uh, positieve verrassing. Die heeft lekkersters aan ballen. Oh, waarom heel blij mee. Ja. Mooi. Zo fijn om te merken op de voorkader we ook eh uh, uh, Walter het heren 6. Ja. Eh uh, die eh uh, lekker meekon. Ja. En ehm veel te vergeten is eh uh, ja. Yeah. Dus dat is eh uh, dat dat dat levert wel eh uh, een fijn gevoel op dat je zeg maar zonder problemen gewoon iemand uit het lagere team eh uh, kan mee vragen. Ja. Dan speelt Heren 5 natuurlijk ook gewoon tweede klasse. Dat klopt. Maar eh uh, allemaal natuurlijk. Ja, ja, ze hebben nog niet zoveel gewonnen. Oh. Niks. Maar komt wel. Ja. Komt komt vanzelf, jongens. Houd houd goed. Ja, maar volgens mij hebben zij niet ook best wat nieuwe mensen of niet? Valt wel mee, Geert. Oké. Okay. Ja. Yeah. Dat is het denk ik wel. Ja. Ah. Oké. Maar er zijn nog zo'n een andere jongen. Eh uh, volgens mij nog een passerloper die erbij gekomen is. Hm. Ja, daar zit ik niet dicht genoeg mee bovenop. Het is wel eh uh... Nou, nee, maak je maar het. Ja. Eh uh, afijn. Uh, eh uh, dus het eh de 2e de 3e viderset hebben we gewonnen eh uh, 25-18, 25-22 en de laatste 25-16. Mooi. Ja. En en waarom was die 3e set zo close? Wat gebeurde daar nog iets bijzonders of was dat gewoon Ja, ja daar heb, daar heb ik geen actieve herinnering meer aan, ik geef het. Oké. Okay. Prima, nee, ja, sorry. Eh ik dacht misschien heb je een interessant verhaal. Nee. Nee, ja, eh ik weet nog dat we vorige keer eh uh, tegen ze speelden en toen hadden ze geen spelverdeling. Toen moesten één okay. paarse loper eh uh, spel verdelen. En dat was niet zo succes. En nu was het een team dat ze speelden zonder libero. En eh uh, hun middens hm konden echt niet passen. Ze hadden dus wel zeg maar nou, wat ik zei, kleine kleine pasloper en een kleine diya van ik denk die kon die goed aanvallen en niet goed blokken. Had dan één van die twee mannen even libero gemaakt. Had je een soort van Ja. Want op een gegeven moment had het wel door dat je gewoon zeg maar als je één van die minder opzoekende service of de voorprikte in de aanvallen was het eigenlijk altijd wel een punt. Dat was echt eh uh, Kijk, ma dat mag score. je scoren. Ja. ja. Ja. Dus mijn advies voor Bonnie als je luistert, <laughs> maak eh uh, die jongen met die krullen maakt die uh, libero. Ja. Ja. Ehm um, dus minder opzoeken. Ja, ja, mooi. Ja. De Lekker. Tweede wedstrijd die we gespeeld hebben was Switch Schorlandenveen thuis. Ja. Jullie zijn een beetje als ik het zo zie, want ik zie nu ook weer een eh uh, een wedstrijdformulier voor me waarbij de eerste set weer Ja. Ja, ik mag het gerust denk ik drama noemen. Ja. Ja, dat was eh uh, uh, blijkbaar een soort van eh uh, opstartprobleem. Beetje dieseltje. Ja. Ja. ja. Want daarna gaat het weer goed. Nee, het is eh uh, eh ja, op een of andere manier komen we altijd heel stroef uit de startblokken. Hm mm hm. Eh uh, en eh uh, het is ook deze wedstrijd verloren wij de eerste set. Ja. Eh yeah. eh uh, uh, 25-15. Daarna twee sets gewonnen. Ja. 25-20 en 25-23. Ja. Ja, spannende en wedstrijd hoor. Goed eh uh, yeah. goed team. Ja. Dat te zien wel. Ja. En toen eh uh, verloren wij de vierde set 26-24. Hm hm. Eh terwijl wij gewoon Matchpoints hebben gehad twee over. We hebben 24 22 voorgestaan. Viel dezelfde zelf, ja. En dan ja, als je er één verliest, dan gaat de frustratie en de haast een beetje meespelen denk ja. ik. Ja. Ja. Ja, want uh, op, uh, het, ik heb gekeken wat eh op eh ik weet het ingewisseld, we deden de dubbele wissel. Ik stond op mm. uh, uitzondering dus uh, links voor. Ja. Op matchpoint slok op tegen de Athena. Nee. Maar ah, zo zuur, zo zuur. Ja. Ja, dus we, hadden, we hebben matchpoints verneukt. En toen kwam er ja. de 5e set. En die was eh uh, ja, nog wel spannend, maar niet eh uh, dat dat was eh uh, nee. daar deden zij eh uh, de, Ja, het zat. Ja. Ja. Maar het is gewoon een goed team, dat is nummer 1. Ja. Eh uh, die het is, staan er het gewoon net. Dus 2-3 gegooid. Dus ja, mag, 2, 3, ja, ik denk ja. wel in je zakstekers nummer 1 staan dat dat je toch ja. dat zo speelt. Maar als je vond ervoor gezegd dat je dat je het bij de top 3 wel eindigde dan moet je dit soort wedstrijd misschien toch gewoon winnen. Vind ja. Ja, dat als ik het zo hoor had ik er zeker in gezeten en dat is gewoon zonde als je het niet pakt. Ja. Ja, maar, dat is zo. Ja. Ja. Het, het, ja. Wat niet eerste is, is niet. <laughs> ja. Nee, het was eh uh, zomaar zo lang we druk bleven zetten in de service en in aanval ging het goed. Ja. Maar zodra we ook maar een klein beetje achterover leunden dan eh uh, dan kreeg je het terug. Ja. Eh uh, lastig was ook dat eh uh, Pellen door zijn training was, door zijn eh uh, enkels gegaan bij de training. Ja. Eh uh, dus we hadden eh uh, Johan uit de R6 als extra spelverdeler. Oké. Okay. Want Here ja. 5 speelt praktisch altijd tegelijkertijd als wij thuis oh, spelen. Maar dat, dat is heel fijn. Ik ja. dan moet er echt iets aan gedaan worden. Dat zegt heel raar. Ja. Eh uh, dus we en we er spelen dus veel dubbele wissels, dus eh uh, ehm um, even voor de iets minder tactisch onderlegde luisteraar dat betekent dat de de dia wordt gewisseld voor de spelverdeling en de spelverdeling voor de dia. Dus gevolgt je weer opnieuw 3 aanvallers aan het net hebt. Check. Ja? Ja. Ik had het niet specifiek tegen jou gebouwd, maar ja. meer voor Ja, maar namelijk de namelijk het publiek <laughs> doe ik ook even okay. dus eh check duidelijk. <laughs> ja. En nee, dat dus eh uh, gewoon zodat je zoveel mogelijk aanvalskracht houdt aan het net en eh uh, ja. Ja, precies. Dus ja. dan hou je dus eh uh, altijd iets spelger heel achter en dus de dia aan het net. En dat vind ik een fijne tactiek, zeker als je gewoon twee goede spelverleiders, twee goede dia's hebt, dan kan je dat makkelijk doen. Ehm um, ja. dus dat was dat ging goed ook met Johan, trouwens dat was eh uh, prima. Mooi. Maar dus uh, ja, net niet goed genoeg. Jammer. Nee, maar dan vind ik het hè, want het is best een essentiële positie eh uh, eh uh, die Johan moet vervullen, dus ja, uh, dan kan je ook niet verwachten dat je ultiem optimaal speelt. Nee, precies, nee. En dan heeft hij het keurig gedaan. Ja, precies. Ja. Maar het is natuurlijk ook nog best wel pittig die eh uh, hè hey, die was eh uh, door zijn Achillespees dat zijn Achillespees afgescheurd. Ja. Eh uh, dus daar die daarvan is hij hersteld. Ja. Maar zijn andere Achillespees die begint nu een beetje op te spelen. Waarschijnlijk door een soort van overbelasting als compensatie voor de andere. Ja. Ja. Dus dan moet hij een beetje rustig uh, rustig gaan mee doen. Ja. Ja, dus dan kan hij waarschijnlijk ook niet een volle wedstrijd eh uh... Nee en je wil dus een dubbele wissel doen dus dan is het toch wel fijn dat eh dus zo onder is. Ja. Ja. Ja. Eh ja. Uh, uh, ja, ja, ja, goed. Ja, ja, ja ik vind mm -hmm. niet een slecht resultaat. Het kijk het had beter gekund, maar hè eh uh, Ja. Ja, dat was ook een beetje de tendens eh uh, in de kleedkamer na afloop. Uh, het aantal mensen zeiden: "Nou, ja, we hebben toch twee punten, prima." Maar ja. Het merendeel had toch wel graag uh, liever gewonnen. Zeg maar, het is niet niet gek als je matchpoint, matchpoint verneukt. Ik ik denk dat het sowieso niet zo gek is dat je graag gewoon wil winnen per <laughs> point. <laughs> ja. Hij deed het toch ergens voor en dat ja. Het is wel zo. Ja, ja, nee, dat is zo. Eh uh, ja, er zou ook een spelverdeler die eh uh, dat had ik natuurlijk na afloop na ik een praatje met de andere aanvoerder. Ja. Eh uh, hun spelverdeler kwam uit de 3e divisie. Hij was uh, terug terug gestapt. Ja, die die die speelde zeg maar een bal op op borsthoogte nog opeens achterover zeg maar. Dat was voor onze middels wel echt lastig om te lezen. Ja, Want het was niet dat ze nou echt enorme kanonnen aan de aanval hadden, maar ze hadden natuurlijk gewoon heel vaak een eenmansblok. Ja. Ja, en dan dan dan is het gewoon eh uh, dan kan gewoon, je bij schieten. Ja, ja, precies. Ja, als die middenste niet bijkomen dan ja, zeg ja. maar. Als je dan net aan ja. de laat bent. Ja. Dus eh uh, jammer, maar eh uh, we spelen binnenkort weer tegen ze, dus dan eh uh, poging 2. Uh, poging 2. Even in de tussentijd. Ja. Wat denk jij? Beetje droge bek hè? Ja. Wat heb eh uh, wat heb jij hier op het programma staan? Ik heb een Belgium Peak bier. Oké. Okay. Ben je van gezien op de uh, webcam? Jo. Ziet het er mooi uit? Ja, de uh, Mikey die was in eh uh, in de Ardennen. Ja. Eh yeah. uh, en je hebt mij een, een een proefpakketje meegenomen. Ik heb er meerdere dingen op van het eh uh, Peak is de, is de brouwerij. Niet alles was even sterk, maar ik heb bijvoorbeeld een ehm um, een soort kriekachtig biertje. Ja. Yeah. En dat was serieus best wel lekker. Terwijl ik er helemaal niet zo van okay. hou. Nee, ik ook niet zo. Dus maar ja, dus eh uh, nou, ik ben nu wat dit dan eh uh, eh is het is de uh, summer. <laughs> dus het is wel tijd dat we eh uh, wat even leger maken want het is Ja. Ja. Want het is al bijna geen zomer meer. Al is Daarom. het 19 graden overdag. Ja, inderdaad. <laughs> Bizar. Daar gaat hij. Ik ga het nu proeven. Oké. Okay. Nou, vertel. Fris? Oké. Okay. Wel, en dat hadden die andere beaches ook een beetje een beetje dunnetjes qua smaak. Oké. Okay. Dus, dus een dus, beetje veel water eigenlijk. Ja, dat zo voelt het, ja. Ja. Hm. Maar wel citrusy? Nou, hier zegt fris. Ja, dat zit er wel in. Maar het is dus het blijft niet in je mond hangen. Dus hmm. je je slikt het weg en het is weg. Ja, moedergeren. Ja, goed, toch? goed, Rasbiertje. Ik denk dat ook daar ook voor bedoeld is. Dus eh uh, nou ja, ehm um, Belgin Peak. Ja, B ja. E A K. Wat heb jij? Ehm um, heel obscuur biertje. Eh uh, gros. <laughs> Met of zonder beugel? Eh uh, zonder beugel. Oh nou. Gewoon een goede oude gouden dop. Dus even kijken. Oh, volume vol, uh, full eh uh, full blast. Hoep. Oh. Ja, ik heb niks aan ja, nee. denk te schenken. Nee, ja, het dus. zit al in het glas, ja, precies. Ja. Nou, proost jongen. Ja. Eh uh, cheers. Mocht één van deze twee brouwerijen ons willen sponsoren. Ja. Ehm um, doe maar. Stuur een mailtje naar kroniek van het kampioenschap @gmail.com. Of server.www.kroniekvanhetkampioenschap.nl. Natop. Ja, ik eh uh, check even dit bietje in mijn beepok op een momentje. Eh uh, oké. Okay. Is belangrijk hè, untapt. Ja, ja, dat snap ik. Ja kan daar helemaal inkomen dat soort spelletjes. Ja. Hey, ik heb een badge verdiend. Ik ben kek champion. Krijg je ook badges? <laughs> ja. Programma dan nu, denk ik. Ik had staan eh uh, opwarmlijstje. Opwarmlijstje. Ja. Hier. Ja. Had jij erover nagelacht toevallig? Ehm um, als je me een momentje geeft dan kies ik er een leuke uit. Ik heb niet ehm um... Nee. Oh ja. Maar wat had jij? Ik heb En dat is misschien ook een beetje atypisch. Een nummer uitgekozen. En ehm um, dat nou ja, laat ik begin beginnen. Mijn zoon van 2 eh uh, die heeft nogal eens de neiging om te roepen als we het ergens over hebben dat we er een liedje over moeten zingen. Ja. Yeah. Dus soms zegt hij eh uh, een schaap zingen. Nou dan zing je zing je schaapje schaapje heb je eh uh, het de wol. Ja. Eh yeah. uh, en maar soms eh uh, moeten we het liedje opzetten op de radio, dat kan ook. Maar niet overal weet ik een liedje voor. Ja. Yeah. Nou, hij heeft een eh uh, eh uh, ding met eh uh, eh uh, blote voeten. Vindt hij heel interessant schoenen, uh, sokken, okay. wat wat wat wat voor schoeisel mensen dragen. Dus eh mm -hmm. uh, zingen ze liedje over blote voeten. Ik kom niet veel verder dan eh uh, grote voeten van eh uh, Andre van Duin. Ja, uh, dus ja, die die zingen we dan. Ja. Maar eh uh, laatst was hij heel hard hard, hard op de bank aan het springen. Hm mm hm. En te zijt hij eh uh, springen zingen. <laughs> dus ik moest liedje verzinnen over springen. Ja. Yeah. En ik had geen idee, dus ik zette eh uh, dit nummer op. En het is de Rotterdam Termination Source <laughs> okay. met het nummer point. Oh <laughs> ja. Point point point ja. Ja, die. Heerlijk. Ja. Dit ruim 5 minuten op <laughs> de ideale liedje overspringen. Ja. ja, dat is hem gewoon. Ja. Dus eh uh, die is het Rotterdam Termination Source point. Oké. Ja, 90. Ja, ik heb eh uh, zojuist eentje die een beetje uptempo is uit mijn eh uh, lijstje gepakt. Ehm um, en dat is eh uh, Thinking van Louis Cole. Louis eh uh, ja. schrijf je als in eh uh, Louis Verhaal, Louis L O U I -E S. Ja. En de Cole C O L E en dan yeah. Thinking. Thinking. Geleuk niet. Wil je even vertellen wat fiets het is? Ja, het is het is een beetje um, op tempo, een beetje funky, eh een beetje funky dance denk ik. Funky dance. Ja. All right. Uh, ja. Uh, ik geef dan wel een lijstje en dan eh uh, kan je hem eh uh, terugluisteren op uh, tinyurl.com/opwarmlijst. Nee. Nice. En eh uh, ge gebruik het lijstje vooral ook voor je eigen wedstrijden als je <laughs> heel raar gevarieerd <laughs> muziek wil die <laughs> Mu muziek met toch wel een wat hogere BPM. <laughs> ja maar alle kanten op gaat. Ja. Eh uh, ja, nou, Rotterdam Themerest Source Point en Louis Cornell Thinking zijn er toe gevoegd aan de lijst. Nou, nice. het klinkt toch al als een radioditie. Aan de lijst, hè. Hey. Goedenavond. Ja. Ik heb er een hele stapel hits voor je. Rotterdam Themerest Source Point. <laughs> ja, er moet ja. echt een echt een eh uh, echo achter ook. Ja. Zo goed goede galmen. Ja. Stadverzaken in het programma. Hier ja. Uh, zoals gezegd spelen wij op 29 oktober op Switch Saturday. Ja, yeah. tegen Wilhelmina. Oké, okay. één van de vele Amersfoortse teams in ons boel. Heren 2. Oké. Okay. En hoe hebben die het tot nu toe gedaan? Dat is een goede. Ik moet even kijken. Uh, verwachte uitslag volgens de Nivobo is 3-1. Wat is nieuw? Voor ons neem ik aan. Ja, voor jullie. Ja. ja. En wat hebben zij zelf gedaan? Zij hebben 2-3 van Afas Leos verloren. 3-2 van Voleem gewonnen. 4-0 van Gemini verloren. En 1-3 van Koert de Keizer AGAVS Soesterberg heren. 1-1 verloren. Ja. Ja, en daarbij staan ze... Goeie, moet je even kijken. Zevende van de tien. Dat is niet best, hè? dat is niet best. Nee, maar KDK dus de Bergstraat 9e en die heeft ze ingemaakt. Dus Ja. Ja, dan we kunnen wel even naar het naar het team kijken. Ja. Oh, hebben we een eh uh, een, een teamfoto? Ja? ja, we hebben een teamfoto. Ja, oké. Okay. Um, ik zal gewoon al... even Google op uh, VV Wilhelmina Heren 2, en dan kom je terug kom je het makkelijkst. Het is namelijk vvwilhelmina.nl/index.php/teams-menu/heren/heren2. Maar als je gewoon Google, graag. Okay. Eh uh, een you guy. Ja, we <laughs> zien acht man. Hé, yeah. waarvan er eentje niet grijs of kaal. Ja. Die zit wel heel erg niet kaal. Die heeft eh uh, een goede goede gezicht eh bedekking. Dit is want compenseert eh uh, gezichtsbeharing. Ja. Hm mm hm. Ja, verder heeft er eentje een lange sportbroek aan. Vind ik kan ook al typeren te uh, zicht. Er uh, misschien heeft hij koude benen, dan weet je niet. Ja, dat ja, dat weet je niet. Maar kijk eh uh, het het ziet er als een team eh uh, eruit als een team met veel ervaring en dan kan je soms nog wel eens in vergis. Ja. Maar ik niet denk uh, niet, maar nee. ik hè, <laughs> he, uh, het kan zeker wel. Oh. Ja. We, we hebben wel eens vaker gehad dat we tegen zo'n grijs team aan speelden waarin dat we dachten we, oh makkie en dat ze ons helemaal dol ja. aan het spelen waren. Ja. ja. Ja. Ja, ze spelen tweede klasse, dus die gaan vanuit dat ze wel kunnen volleyballen, maar ja. Ja. Ik, ik denk uit. ja, ik zie hier ook het lijstje spelers. Eh uh, uh, ik, ik niet, kan... maar oké. Okay. Eh ja. uh, rechts staat het een rechter. Oh plaats. daar. Ja ja ja, ja ja ja. Ik ik noem ze even op. Moet jij even raden <laughs> welke degene met haar is? Oké. Oh, Robert Haubrich, Teodanes, Tim van der Zande, Hans Kremers, Faije Schaap, Marti Hazeleger, Paul Volkert Koolstra, Pietro Zocca, Roland van Batenburg, Maarten Wispelwy, Jan Albert Koolstra en Henko Lijve. Ik ik ik denk Pietro Zoka. Ik denk het ook die import Italiaan. Ik denk dat dat dat een paar een paar moet. Er is één één die waar de naam Pietro Zoka bij past. Ja. Dat zou maar hooglijk verbazen als niet de nummer 18 Pietro, Pietro. heet. Eh we, we gaan het zien. Ja. <laughs> Misschien is dat Jan Albert wel, hè. Ja, zou, uh, dat dat heel grappig het zijn ja. Dat nummer 16 met zijn eh uh, voor krachtensgrijs eh uh, oh, geetro blijkt te zijn. Je weet het niet. Je weet het niet. Nee, Je weet het niet. Nee, ja, het is ja. wel één van de weinigen met enigszins een kleurtje. Dus uh, zeg maar gewoon een beetje gebruind. <laughs> de rest is allemaal zeg maar net zo wit als een gestuukte muur. Zo. Ja. Volleybalzonder tussen zo'n witte sport dat de Italiaan oh, al yeah. <laughs> al de de etnische <laughs> De, de, de token eh uh, yeah. dus ja ja wij hebben een pin da libero zijn we heel blij mee ja die mooi die ook nog gey is trouwens dus het is echt dubbele punten oh man echt eh ja. uh, jullie hebben alle affirmative action in één persoon samengepakt eh ja. uh, ja. en dat is een fucking goed ook dat is wat jong hij is ook nog goed ja nou nah, ja raar jong love you man ja, ja nee dus eh uh, ja wij zijn divers dan dit uh, gezelschap kan ik wel zeggen ja <laughs> We gaan het zien, of ja. jullie met jullie diversiteit ook het verschil kunnen maken. Oh, mooi, mooi. Aha, mooi, hè? Uh, ja. En daarna spelen we op uh, 5 november. Ja. Uit. Oké. Okay. Bij Switch Overland 1. Dus, dus nogmaals de battle of the switches. Ja. Om dan voor eens en voor altijd uit te maken wie de echte switch is. Nou, dat weet ik wel. Ja, ja, wij. Dat weet iedereen wel. Maar ja, wij zijn gewoon switch, zijn er zij niet. zijn switch Hooglandenveen. Ze moeten er iets aan toevoegen. Ja. Dan ben je dus niet de echte switch. Nee. En wat hebben die tot nu toe gedaan? Ja, die ja. staan dus stijf bovenaan. Ja. Terwijl als ik dan naar de prognose kijk, hè, als ik als ik dan wat dat opent zich gelijk als ik eh als ik daarop klik. Ja. Maar verwachten ze 3-1? Oh. Dus je hebben het al beter gedaan de, dan de verwachting. Dan de verwachting, ja. Hmm. Want jullie hebben 6 gewonnen wedstrijden, denk ik. Nee, 6 ja. sets, sets. Ja. Eh uh, zij hebben 13 gewonnen sets. Ehm um, jullie hebben 7 verloren sets en zij 4. Nou oh, ja. En zij staan 1e en jullie 4e. Ah, oh, dat is best goed te doen om eh uh, om daar nog van eh uh, van omhoog te te krabbelen. Ja, ja. Ja, dat is zo. Maar eh uh, ja, we hebben net niet zoveel punten te laten liggen links en rechts voor eh uh, om echt nog kampioen te worden ben ik een beetje bang. Hey eh uh, het, het het het seizoen begint net hè. Dat is zo. Dat is zo. Ja. Dat, ja, ehm ja, uh, je kan nu het verschil wel maken, maar eh uh, ja. het, het is nog niet eh uh, nog niet klaar. Nee. Jullie zijn geen of uh, ze zijn geen Verstappen. Nee, precies. Dat is zo. Nee, dus eh uh, eh uh, nou moeten we even kijken hoe we dat eh uh, hoe we dat dan gaan doen. Ik als misschien zeg maar als we pollen er dan bel bij is dat er dan net net positieve een extra uh, beetje ja. geeft. Ja, dat kan. Ik zou in ieder geval proberen te zorgen dat je op volle oorlogsterk bent, want dit ja. is degene waar tegen je het verschil moet maken. Maar goed, we proberen natuurlijk altijd altijd. Ja, maar goed, het het het besef dat je op volle oorlogsterk sterkte moet zijn wil nog wel eens doen dat mensen bepaalde plannen afzeggen of... Ja, zo, ja. Dat ze er gewoon iets meer zullen zijn. Nou, oh, ik zie dat we trouwens ook ingehaald zijn door Afans Leons. Ja, we stonden derde. Ja, maar ze niet hebben, meer. Nee, ja. ze hebben acht punten, twee wedstrijden. Ja, toch netjes. Uh, over de stand gesproken, kunnen we gelijk wel even doornemen? Ja. Of zullen we nog één... Misschien wel lekker om nog, nog, nog ja. één wedstrijd aan te ja, komen? Eén wedstrijdje, tuurlijk. Voor, ik denk ja. dat het voor ons, ons schema makkelijk is. Ja. Elf, elven van de elven. Ja, ja. Eh uh, oh, in Brabant Sinten is het Maart, carnaval. Hè? Oh, ja, jij zegt maar Sint Maarten is er carnaval. Oh. Ehm. Um, yeah. Maar eh uh, oh, wordt er een leuze Sint Maarten gevierd? Weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Nou oh, ja. Ik eh uh, het is meer Noord-Hollands volgens mij Sint Maarten. Het is een ja, beetje Ja, Utrecht is volgens mij ook, toch? Wij hadden hier allemaal wij hebben al 2 jaar Halloween gehad en dat we tegen elkaar zeiden kut, we hebben net naar het sluiten van de winkels van kut we hebben geen snoep gehad oh, ja. ofzo. Gordijnen dicht, licht uit. Hoop dat ze die gaan bellen. Dat idee, maar ja. ze, ze bellen allemaal aan. Helaas. Ja. Ehm um, en eh uh, met Sint-Maarten dan loopt er niemand. Dus eh uh, oh, dit jaar hebben we afgesproken voorbereid te zijn. Dus Ja. Nou, ik ben dus niet thuis op eh uh, Sint-Maarten/11 uh, van 11e. Nee, okay. Want wij spelen uit bij Dovo. Dovo. En eh Ja, belangrijkste uitwedstrijd van het jaar is een beetje als je als je protos niet hebt. Ja. Eh <laughs> uh, ja, we gaan daar weer eh uh, kijken of we de skuemkoppen op kunnen maken in de kantine. Dat is Ja. <laughs> drie keer gelukt. Ja. Nou, stand van zaken dan maar. Ik ik dacht te doen nog de de prognose die eh uh, de wedstrijd heeft eh wat volste website ga je niet met eh uh, 2-3 verliezen. Zuur. Ja, van Tovo. Ja. Nou oh ja, ze hebben nu één wedstrijd gespeeld. En die hebben ja. ze vier nog gewonnen. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dus ik ben wel, heel benieuwd. Niks van zeggen. Gek hè, dat je hebt dus een competitie waarin sommige teams vier keer gespeeld hebben en de Stovo dus nog maar één keer gespeeld. Ja, ik, heel bijzonder. Ja. Dus je kan er eigenlijk niks van zeggen. Nee. Ehm um, dus als je de, zeg maar de stand pakt op volleybal.nl/competitieplanola. Uh, eh uh, ja. dan heb je een stand. Je kan ook kijken op eh uh, probeersels.nivobo.nl. Oh dan kom je op de geheime website van eh uh, van Persian die die ooit gemaakt heeft. Ik denk je derde vak hieronder twee keer aan. <laughs> ja. Het, het wordt je niet makkelijk gemaakt. 2 Nice. Pool statistieken. Ja. Eh okay. uh. Oké, zoek rechts boven een pool. Hier de tweede klasse F was het. Daar. Ja. Dan heel zie je ook goed. de stand. Ja. Maar je kan ook, kijk hoor, stand verloop, het tweede tabblad. Ja. En daar kun je ook op verliespunten klikken. Hm. En ik denk dat dat een betere verhouding is van eh hoe de de de competitie mekaar zet. Ehm um, ik weet niet precies welke kleuren ja wij bij jou hebben, maar je ziet dat wij eh uh, bij mij zijn wij de blauwe lijn. Ja. En we zijn ja, hier goed. dus eh uh, vierde omdat we en relatief veel punten hebben laten liggen. En ten opzichte van zijn zeg paar punten gescoord. Nou, staat de maps 6e. Zeg ik dat fout? Oh nee ja, eh vrij precies. Ik ben er uitgezet eh ja. uh, nee, ja. dus denk ik. Ja. Ehm ja. um, dus je staat 6e hè? Ja. Precies. Bovenaan en staat eh uh, het toevoegen staat met stip op 1. Ja, want die hebben maar één wedstrijd, die hebben één wedstrijd gespeeld en die hebben ze geen sets verloren, dus ze hebben geen verliespunten. Ja. ja. Het huh. ja, heeft Tchanders eh uh, in elkaar gefocust. Ja. En eh uh, zoals Timmerjongen. Ja, dat deed ik dus eh uh, toen we nog de podcast maakten. Hmm. Ik dit, deed dit ik deed dit zelf in Excel die verliespunten bijhouden, want dat een beter systeem was, vond ik. Ja. En Tjanne heeft het natuurlijk gewoon weer veel beter gedaan, heel inzichtelijk. Ja, nou ja. En beter gedaan. Ja, ja. ja, dus maar op deze ja, hier zie je iets beter goed gaat en dan zie je dat, dat we 6e staan. Maar goed, ja, dat is dus een beetje ook dit is natuurlijk een beetje raar omdat niet iedereen even wedstrijden heeft gespeeld. Dus misschien heeft Tovo één hele goede of een hele één hele makkelijke tegenstander gehad en lijkt hij dus het derde er eerst. Ja. ja. Ik denk dat ze niet per se heel slecht zijn hoor, moet ik eerlijk zeggen, maar Ja, met Tovo weet je het nooit nooit helemaal zeker, want het is altijd een beetje gek wie ze bij elkaar hebben gegooid. Ja. Ja, dat wisselt heel vaak volgens ja. mij daar. Ja. Dus eh uh, ja, nou in de in de echte stand staan we 4e met eh uh, 7 punten. Ja. Ehm um, uit 3 wedstrijden eh uh, kunnen we even doornemen do doornemen op 11 zelf uh, op een eh uh, op een dipje naar 8 hebben jullie gemaakt zie ik. Als ik de lijst volg. Ja eh uh, uh, ja. Ja, dat is eh je wou eh uh, wat gaan zeggen. Sorry. Ik wou ja, ik wou even de strand heb snel doornemen. Ja. Eh uh, op 1 Fittsoglandenveen 4 wedstrijden 16 punten. Ja. Eh uh, 2 Gemini 3 wedstrijden 9 punten. 3 Avalsleas 2 wedstrijden 8 punten 4 5 dus 7 punten uit 3 wedstrijden. Net onder ons Keistad, 6 punten uit 3 wedstrijden. Daaronder Boni, 6 punten uit 3 wedstrijden. Iets slechter quotient. Daaronder Wilhelmina, 6 punten uit 4 wedstrijden. Daaronder dus Tovo met 1 wedstrijd gewonnen, maar wel 5 punten. Daaronder Agravies, 3 wedstrijden, 4 punten. En als laatste Volheim met 3 punten uit 2 wedstrijden. Oké. Okay. Dus ja, hè, wat zeg je dan? Er kan nog er van alles gebeuren. Het, het, is nog, het ligt nog allemaal open. Ja. Ja en dat soort dingen. Dingen verder. Dat was hem denk ik wel mee. Ja, even nee. nog eh merchandise pluggen dacht ik, hè? Ja. Kleren van dekeizer.nl, één lang i z. Ja. Wil je een een mok kopen dan eh dan kan dat. Mokkapjes. Mondkapjes. Ja. Die beginnen weer in de mode te raken. Ja, het zijn alleen niet de die, die medische, dus ik denk dat het eigenlijk niet niks veren het. Maar maakt niet uit, goed. Gewoon. Ik heb die dus heel veel gedragen. Chroniek van ik op huurschap mondkapje. Nice. Ik heb er geen. Misschien wil ik er een kopen. Klaarik. Waar waar kan ik die ook kopen? Kleren van de keizer.nl. Oh nice. En eh uh, de keizer schrijf je met e lang i zet of kort daar j z, wat jij wil. <laughs> zo zo multi in zet bij jou hè. Oh man. Ja. Wil je met ons in contact komen? Kan. Dan kan dat eh uh, via kroniekvanekampioenschap@gmail.com. Je kan twitteren naar @kroniekkampioen. Of je kan naar kroniekvanekampioenschap.nl gaan. Yes. Goed voor luisteren. En tot de volgende keer op ie zakte. Nee, tot, eh, tot op knoop. het kampioenschap uh, feestje. Jo. Hoi. Ja, zo. Ik sloeg dus tegen de antenne op matchpoint. Dat gat zie ik nog steeds nog ik word nog steeds zo badend in het zweet word ik wakker. Want dat dat gat wat ik zo ik ja, ik had hem gewoon moeten prikken in dat gat. Maar ja, je wil zo graag hè.